Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De verkiezingsplannen van de politieke partijen zijn doorgerekend. In die berekeningen staat bijvoorbeeld welke partij het meeste geld wil uitgeven aan onderwijs of het klimaat... Dat is fijn voor de partijen zelf, maar ook voor hun concurrenten, legt verslaggever Bolsius uit. Die kunnen zien waar de andere partijen hun geld aan uitgeven, welke plannen ze precies hebben en dan kunnen ze daar gaten in proberen te vinden. En voor de kiezer is het van belang uh, dat de verschillen tussen de partijen nu duidelijk worden en dan kan je kijken van nou dit past meer bij me of dat past meer bij me. Dus die verschillen worden beter in kaart gebracht. Uit al het rekenwerk blijkt onder meer dat de meeste partijen de komende tijd meer geld willen uitgeven om de economie weer een duwtje in de goede richting te geven. Wil je mooi op tijd je belastingaangifte doen, dan heb je even pech. Vanaf vandaag kun je aangifte doen, maar er zijn technische problemen met de site. De Belastingdienst probeert de boel zo gauw mogelijk op te lossen. In Duitsland gaan de kappers vanmiddag na 2,5 maand weer aan de slag. De agenda zit al helemaal vol geboekt. Sommige kapsalons gingen om middernacht al open. Duitse kappers kregen de afgelopen weken ook al belletjes van Nederlanders. Maar dat is niet meer nodig. Overmorgen gaan onze kapsalons ook weer open. En ben je normaal niet zo scheutig met complimenten uitdelen, doe het dan in ieder geval vandaag. Het is Complimentendag. Omroep Brabant ging de straat op om te vissen naar complimentjes. Ik zou een compliment aan mijn man willen geven. Eigenlijk aan mijn gezin, dat het zo goed doen, met elkaar. Ja, dat ga ik doen. Aan iedereen die, die zich goed gedraagt. Die zich netjes aan de regels houdt. En die wil ik complimenteren. Ja, een complimentje is niet alleen leuk om te krijgen... maar het doet mensen ook echt goed, blijkt uit allerlei studies. Als jij al complimentjes hebt uitgedeeld vandaag, lekker bezig. Het weer, de dag begint grijs en vooral in het noorden blijft het lang bewolkt. In het zuiden en midden een hoop meer zon, geen regen en het wordt een gaatje of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland weer problemen bij Alkmaar met de Leegwaterbrug. De N242 richting Heer-Hugelwaard is dicht bij die Leegwaterbrug. De brug sluit niet helemaal goed. Technische problemen dus. Andere kant op kan het verkeer er wel overheen. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my met Landslide. In de rubriek Hoe is het nu met? Spreek ik met Wim Buchel. Wim, goedemorgen. Goedemiddag, Ben. Ach, goedemiddag. Ja, je bent weer uh, up-to-date, ja, hè? Ja, ja. ja. <laughs> um, Wim Buchel, uh, jaren terug naar Zandvoort gelokt. Hoe is dat gekomen? Uh, hoe is dat gekomen? In 1957 ben ik naar Zandvoort gekomen en er kwam na het CIOS werd ik assistent bij uh, Jaap Nouwlaats in uh, Bloemendaal. En uh, daar had ik ook de jongens van Veenema op les uh -huh. van de burgemeester. En die zei tegen mij, als je ooit eens een keer uh, voor jezelf gaat beginnen, denk eens aan Zandvoort. Nou, en zo is dat gekomen. Ik ben begonnen in 1957, in uh, waar toen het gemeenschapshuis was is naar de hand dus gekomen in meenschapshuis. Daar mocht ik uh, een paar lokale huren. En uh, daar kon ik een keer aan blijven. En toen heb ik een tuinzaal kunnen huren van uh, Hotel Bodemer. En uh, toen ben ik achter elkaar natuurlijk bezig geweest om een stukje grond te krijgen. En om een eigen accommodatie te bouwen. Want buiten ju-jitsu, uh, judo, jeugdjudo uh, vond ik het toch wel fijn om uh, allerlei andere sporten te kunnen geven. Dus vandaar ben die, die, die sporten en zo, dat heb je dus als, als lesgever gedaan. Maar je hebt ook nog twee campingbeheerst. Deed je dat samen? Camping en, en judoles? Ja, uh, het was namelijk zo. In uh, 1959 uh, werd mijn oudste zoon geboren. En uh, nou ja, toen viel er niks te verdienen. Het was een verschrikkelijke <laughs> mooie, mooie en goede zomer. En ik was bevriend met Pieter Mes. En uh, toen kon ik... Uh, ...hij zocht een uh, badman... ...en die moest een diploma hebben... ...op het gebied dus van... Uh, ...het zwemmen... ...en ik had een ook gehaald op de gehaald... ...en zo kwam ik... Uh, uh, ...te werken als badman... ...en uh, ik was... ...lid van een pokerclubje... ...en er waren allemaal vrienden... Uh, ...Court de gemeente ...Jaap Bettors... Uh, ...Dagen van Petrovic... ...Bertje Rinkel, uh, Piet Kerkman... ...en... Uh, toen werd er dus gevraagd op een gegeven ogenblik door Koor Schouten: uh, weet jij misschien iemand die we aan kunnen stellen als beheerder van de branding? De branding die was particulier verhuurd aan uh, Van Dijk en de ene meneer Van Dijk. En uh, ik zeg nou: ik heb uh, aantekening kamperen. En zo ben ik uh, in 1960 terechtgekomen voor de gemeente. Als campingbeheerder van het tentenkamp De Branding. De, de Branding, het waren alleen tenten, hè? dat was echt een, echt een ja, kampeerterrein. Ja, ja, alleen tenten. En uh, toen uh, zat ik daar twee jaar. En toen nam uh, de gemeente Zandvoort. de camping Denendal over van de familie van Bremen. En Denendal werd uh, genoemd de zeereep. En uh, daar was een huisje op. En zo kon ik met mijn vrouw Hati kon ik daar en de kinderen daar gaan wonen. In de zomer, dus van 1 april... tot 1 uh, oktober. En die zeereep, uh, die, die, die dat was bij de kabeloods. Daar beneden waar nu... Uh, ja, dat, dat is nu een beetje... het uh, Center Park, zou ik maar zeggen. Ja. Um, ja. Die ging echt dicht ja daar, daar kwam dus dat recreatiepark ja, kwam daar hè. Mm -hmm. dus in 1987 uh, is dat uh, helemaal dicht gegaan ja toen, ik, toen ging het weg maar wat ik, wat ik bedoel is uh, dat je kon daar niet het hele seizoen blijven uh, kamperen ja je je moest echt uh, in, in in september moest je caravans. weg. We stonden helemaal vol met caravans, Ben. ja en en uh, uh, het in het hoogseizoen daar kwamen allemaal nog tenten op dus het was een hele drukke bedoeling en dat deed ik met mevrouw samen. Die, uh, die, die camping, daar is natuurlijk van alles gebeurd. Heb je daar nog een, een, een leuk verhaal over, over de zeereep? Ja, ja, ja, dat nee, nou, <laughs> het, het waren allemaal eh, Amsterdammers. Mm -hmm. Dat kwamen en eh, iedere vrijdagavond was er in, in de kantine natuurlijk feest. Die mensen die kwamen dus allemaal met weekend en dan in de vakantie. Dan hadden we allerlei uh, sportontmoetingen. Uh, en dan had ik aangesteld mensen... ...die was voor voetbal, die was voor zwemmen... ...die was voor de campingloop, etc. Dus we, we hadden uh, de hele grote vakantie... ...hadden we allerlei activiteiten. En dat was uh, onder wel leuk. Bijvoorbeeld in, in, in de voetballerwelfstal... ...hadden wij en uh, daar hadden we de uh, hele bekende voetballer. Mm -hmm. Weet je? En uh, nou ja, uh, dat was echt... Uh, gezellig met die mensen. Het was echt een, uh, een, een, een Amsterdamse club. Amsterdamse club. Ze kwamen anders een beetje uit de Jordaan enzovoort, weet je. Dus ik kom ze nu nog vaak tegen uh, in het dorp. En is het uh, oma Willem. Ja, dat was het was er toch gezellig. Die tijd komt nooit meer terug. <laughs> ah, nee. Die tijd komt ook nooit meer terug. Nee, nee, nee. Er uh, uh, verschrikkelijke je... mooie herinneringen aan. Ja, als je in het dorp loopt, hoor je wel vaker uh, uh, oma, oma Willem. En dat zijn dan uh, de jongelui die voor jou nog juda les hebben gehad. Ja, dat klopt. Ik heb er heel veel gehad. En uh, daar, daar kom ik even op terug. Uh, ik had ook een debutant in Heemstede. En daar heb ik uh, meneer Molenburg, David, die heb ik ook pres gehad. Ja, op heb je die de jongen in de hoek gesmeten? Ja, ja, die heb ik tegenwoordig <laughs> gegeven. En zijn ouders, zijn vader was een hele bekende arts. En zijn ouders hebben bij mij privéles gevolgd, Jiu Jitsu. Die oude die van hen werd eens lastig gevallen. ik <laughs> mij op. Hij zegt: Wim. Ik zeg: Ja. Hij zegt: Ik heb er één buiten gegooid hoor. Ik zei, dan moet je zorgen dat hij nog verder komt. Ik zei, want als hij komt, dan ziet hij ook nog aan de deur. <laughs> nee, er waren hele, hele, hele fijne familie. Zijn broers en zijn, zijn zusje. Mm. Dat had ik allemaal op les. En uh, het was een fantastische familie. Hele lieve, leuke mensen. Maar heeft die uh, meneer moldeburg ook nog wat geleerd bij jou? Met, als judo? Hoor? Dat zou ik mezelf moeten vragen. <laughs> dat weet ik niet, maar... Uh... Ik, ik, ik denk dat hij nog wel een gooi uit kan delen hoor. Een gooi? Nou, dat, uh, ja, hij komt volgende week gooi. geloof ik. Een <laughs> gooi kan hij nog wel uitdelen Een gooi kan hij nog wel uitdelen Het scheidsrechtersleven in, uh, in, in judo, dat heb je ook jaren gedaan. Hè? En uiteindelijk is dat uitgemond in, uh, in de toekenning van de achtste dan. Dus een, een, een hele hoge onderscheiding in, uh, in ja, de judo. Ja, ja. Uh, je bent veel in het buitenland geweest? Ja, nou daar ga ik je dan wat over vertellen. Ja, graag. vroeger... De zwarte banden, die waren verenigd in de NJR, Nederlandse Judo -raad. En daar werden de technische commissies gekozen. En uh, ik was een. Uh, als scheidsrechter. En in die vergadering. die werd ook uh, voorgezeten door Nauwaarts. en er moest een uh, scheidsrechtercommissie samengesteld worden. Zit die de Jij in de commissie? Ja, meneer Nauwaarts. Huh. En uh, zo ben ik in de scheidsrechtercommissie gekomen. Dat heb ik heel veel jaren gedaan. Vanaf 1956 tot 1977 ben ik in die scheidsrechtercommissie werkzaam geweest. En klompjes aan eh, geprobeerd om hoger op te komen als scheidsrechter. Mm -hmm. Dus eh, in Nederland dan moest je kaarscheidsrechter worden. Maar hoe doe je voeren. dat? Eh? Hoe word je hoger op in zo'n uh, zo commissie? Als scheidsrechter? Nou, dat is namelijk zo. De tijdens de wedstrijden die je deed, ben je beoordeeld. Oké. Okay. Het is eigenlijk hetzelfde als, als bij het voetballen. Je wordt beoordeeld en dan krijg je dus punten op. En daar kun je dus... Uh, je begint als C-scheidsrechter, dan B en dan A. En, en het... toen kwam ik dus op een gegeven moment uitgezonden naar uh, de Europese scheidsrechterlicentie. Uh, en dat was in Muren in Zwitserland. En dat was dan een hele week... ...en uh, even een leuk verhaal over te vertellen... ...gisteren was het uh, 26 februari... ...en toen was mijn zoon... jarig, middels een ...en die is op de wereld geholpen... ...door de naam van David Molenburg... <lacht> Hans Molenburg... ...ja, en toen kwam ik net terug... van Muren... ...en toen was ik gespaard voor Europees scheidschrijf... ...continental referee... Mm -hmm. ...daarna in 1970... Ja, in Ludwigshaven ben ik uh, geslaagd voor de wereldlicentie. En vanuit die wereldlicentie uh, ben je uitgezonden, overal naartoe. Ja, je bent je, ook. Dus, uh, je bent ook in Suriname geweest, heb ik begrepen? Ja, Suriname die, uh, had mij. Uh, dat in het kader van, uh, van de sportontwikkeling had je Koninkrijk spelen. En daar moest ook uh, een. Ge, uh, Gediplomeerd uh, scheidsrechter moest zijn. Dus ik werd naar Suriname gestuurd om daar een opleiding te geven voor scheidsrechter. En er kwam natuurlijk nog veel meer bij, want die mensen die hadden verder uh, op judo-gebied geen leraren. Dus ik moest ook meteen uh, aan de bak uh, om te zorgen dat ze hoger opkwamen in, in, in het dan-grade gebeuren. dan graden gebeuren, dat, uh, dat zijn dus vanaf Zwarte banden en hoger, weet je. En die. Die, die kwalificeer je dan op hun kunnen en dan uh, beginnen ze met eerste, dan en dan gaat dat verder. Ja, ja, ja. Ja, dat, is, dat valt allemaal nog niet mee hoor. En uh, ik uh, ben destijds voor alles wat ik gedaan heb voor de Judebond. En ik was dus uh, voorzitter van de scheidsrechtscommissie. Mm -hmm. Daarna voorzitter van de Topsportcommissie. En met Korg van der Geest erbij. Als technische uh, directeur. Nou, dan uh, word je op gegeven voorgedragen voor een Amsterdam, maar dat is heel hoog. Ja. Maar dat, was, uh, dat is toegekend en dat zijn eregraden, dus daar ben ik heel erg uh, trots op. Nou, dat mag je trots ook zeker omhoog. wel zijn. Hey, en ja. uh, je hebt ook nog sportschool gehad in, in Noord? Ja, in de Aijen van de Moderstraat, ja. daar is een 68 uh, school geopend. En dat uh, was een uh, school die, was, die liep heel erg goed. Dat was uh, volleybal, en dat was badminton. En dat was aerobics en judo en jiu-jitsu en scores, Ik had nog een scoresband erbij gebouwd ook. En sauna en noem maar op. Dat was een geweldig werken daar. En die heb ik op een gegeven moment kunnen verkopen aan uh, Cor van de Geest, toen was ik bijna 65 jaar. Ja. En uh, volgende maand had ik 90 jaar, dus. Uh, ik heb al 25 jaar genoten van mijn AOE. <laughs> nou, dan doe je dat uh, heel erg goed. Hey, achter uh, Ken Namjoe is ook het Wim Buchel-pad, hè? Ja, uh, het is namelijk zo, uh, Ben. Ik ben uh, lid van een vriendenclub. En die vriendenclub die is ontstaan door Hans Hogendoorn. Hans Hogedorn, uh, die nam afscheid. Als, als wethouder, hè? Ja, als wethouder. En uh, ik was voorzitter van de sportraad en de ene meneer... Uh, Zonneveld. Die was, die was secretaris daar. Ja, en Hans die zei... Hij zegt... Nee, nou verlies ik eigenlijk alle contacten... kunnen we nou niet een clubje vormen? Ik zei... Nou dat is een goed idee. Nou het clubje is gevormd. Nou dat is dan uh, Hans Hogendoorn, Ben Zonneveld... Poster, Gerard Verstegen en B.B.U. Uh, en, uh, en, maar... Wie ik vooral moet noemen is Jaap Kroon. Ja. En Jaap Kroon, dat was een van de jongsten van ons, die is helaas overleden. Maar het leuke was, we kwamen dan eh, één keer per maand bij elkaar. En dan werd er iets georganiseerd, bijvoorbeeld bezoek aan de Hoogovens of bezoek aan eh, Aztek in Noordwijk of eh, bezoek aan Artis. En noem maar op. En eh, nou ja. Dat, op een gegeven moment was het zo gezellig. We kwamen iedere vrijdag bij elkaar. Ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk en, wel... ...zijn uh, weerslag uh, gehad op de coronacrisis. Uh... Ja, ja, ja, ja. Het was namelijk zo... ...ik, uh, ik neem dus eigenlijk... ...de, de organisatie... Uh, ...ter handen... ...of ter computer, om het zo maar te noemen... ...en dan bepaal ik waar we naartoe gaan... ...iedere week. Dan naar die kroeg, en dan naar die kroeg, en die kroeg. En er blijven maar een paar uurtjes, hè. Langer niet. Ik heb ook wel uh, uh, begrepen dat uh, kroegeigenaren tegen jou zeggen van, uh, waarom kom je niet bij ons? Ja, dat zit er wel in. Dat uh, heb ik ook gezegd, ik zeg, we verdelen het steeds. Ja, dat begrepen ze ook wel, weet je. En dat is, uh, ja, dat is, uh, je hoort van alles. Ja, je, je had het altijd over de duiven bijvoorbeeld. En uh, ik, ik heb helemaal geen verstand van duiven. Maar zo leerde je wel wat van die mensen uit hun ervaring over de duivensport. ja. En Hans, die, die was politiek heel goed uh, geïnformeerd. Nou, en uh, Ben zonder dat, die weet er over alles uh, te praten. <laughs> dus dat was ook niet zo moeilijk. En Gerard Verstegen. Hij <laughs> is ook is een, nou, een oud-wethouder, uh, hè, Gerard Verstegen? Dus die kon er ook over vroeger praten. Ja. En die heeft ook een uh, garage gehad. Weet je, maar met bekende auto's. Als hij vertelt dan over zijn NSU, weet je. Nou ja, dan lig je gevouwen, joh. <laughs> ja, ja, ja. Prachtig is dat. Ja, de Club, de club van 6, die, die gaat nu weer een beetje bij elkaar komen. omdat het wat mooier weer wordt, hoop ik. Ja, het is de bedoeling als het mooi weer is. Want we willen <hums> nog niet naar de kroeg. dan gaan we bij de muur zitten. En dat is de, de muur van het Dolfirama? Ja, de muur van het Dolfirama. <laughs> en bij het bankje van het mannetje, weet je wel waar het ja, mannetje eh, op zit. Eh, eh, eh. Nou ja, en dan, maar dat is de hele tijd niet gegaan en niet gelukt. In verband dus met de weersomstandigheden. En toevallig gisteren zijn we even bij elkaar geweest. Kijk, dat doet de zandwoord weer goed. Wim, ik moet ermee stoppen omdat wij zo nog twee gasten hebben. Ik vond het wel ontzettend goed dat je even terughaalde waar je allemaal geweest was. Van Sios naar Zeereep en Branding. Ja, wij spreken elkaar zeker nog uh, deze volgende maand, moet ik zeggen. Want dan word je negentig. Ja. Ja. Dan hoop ik uh, dat de kroegen weer open zijn. Dan we, <laughs> dat we Ja, dat hoop ik ook. Wim, bedankt voor het gesprek. En ik uh, spreek je gauw weer. Ja, graag gedaan. De tijd die gaat uh, snel. Ja. Dank je wel. Uh, ik had er eigenlijk nog veel meer willen vertellen. <laughs> ja. Maar ja, Dan komt de volgende okay, keer, doei. Wim. Oké, okay, man. Doei, doei. Bedankt en tot ziens. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leven. En jij. En jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, beleven, beleven. Dit is het ritme van Zandvoort. is too late. Let bygones be bygones and so longs be so longs. Just leave me a note by the door. Cause one thing that I know for sure is that I won't let you let me down. van Eva Valerie. Maarten Koper uh, is met pensioen inmiddels 72 jaar oud. En als ik uh, aan Maarten Koper denk, dan moet ik toch ongeveer 50 tot 55 jaar terug uh, denken, want toen was hij nog een hele jonge turnleraar. Maarten, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag, Ben. 55 <laughs> jaar terug, ja, ja, ja. Toen was jij een van mijn pupillen. Ja, ik, ik, ik was het stuk in de krant... en toen moest ik daar toch aan terugdenken... want uh, uh, daar is toch wel een heleboel uh, gedaan. Was dat een beetje je eerste baan in Zandvoort? Uh, mijn eerste baan was uh, krant, krantenbezorger. <laughs> Wie niet? <laughs> Wie niet, nee. En uh, daar heb ik nog gewerkt bij uh, Albert Heijn als vakkenvuller. Dus, en, uh, toen ben ik uh, naar de middelbare school... naar de Academie voor Lichamelijke oefening gegaan in Amsterdam. En uh, ja, als student wil je dan uh, natuurlijk wel wat bijverdienen. En had je hier uh, ja, twee gymnastiekverenigingen in Zandvoort. Ja. OSS en TZB. En toen heb ik uh, een paar jaar bij TZB inderdaad... Uh, de of gymnastiek gegeven. <laughs> uh, jij was een, uh, een van de jongens die erop zat. Ja, ja, ja, ja. nou we hebben wel uh, een aardige gymnastiekjes gedaan. En, uh, ja. Ik ben nog steeds uh, wel uh, buigzaam uh, dankzij jouw lessen. Ja, dat, je, dat heeft ook geholpen om goed te leren golven natuurlijk. O, oh, daar kom ik straks nog even op, want ik heb gehoord dat jij lid bent van de Grijze Plaag. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat, was, uh, uh, dat was de bedoeling, ja. Ik, ik was gevraagd. Ik, uh, ik had op een gegeven moment uh, ook uh, ja gezegd. Maar toen kreeg ik, uh, dat is zeg maar kerst 2019, toen kreeg ik plotseling uh, heel veel problemen met uh, mijn linker pols. En uh, dat heeft er toen voor gezorgd dat ik... Uh, ja moest stoppen met werken en dat ik ook uh, dat kolf ik was er net mee begonnen en dat ik daar ook mee gestopt ben want dat ging ook totaal niet. Nee. Oh, dat is jammer. Uh, inmiddels is, uh, in de loop van vorig jaar is die pols verbeterd, ik ben in juli geopereerd. Uh, uh, ik heb eigenlijk tien maanden niet kunnen werken en dat vond ik uh, heel frustrerend dat je ja. zo plotsklaps opeens niet meer kan werken. Ja. Dus uh, eind vorig jaar toen uh, ging het weer wat, dan heb ik toch weer uh, de draad opgepakt. Toen ben ik weer uh, twee ochtenden gaan werken. En, uh, ja, dat is dan nu gestopt. Ja. Omdat uh, in de praktijk uh, twee uh, jonge collega's, één uh, is al geslaagd, anders is dat het punt van En uh, die uh, uh, waren toegezegd dat zij uh, werk uh, konden krijgen bij ons in de praktijk. Dus... En ik zou al gestopt zijn. Dus ik ben nu uh, opzij getreden. om kans te geven aan de jeugd. Ja, nou ja, je bent uh, behoorlijk lang doorgegaan. Het lijkt wel. Uh, of je niet kon stoppen. Hè? Uh, die uh, 72. Ja, ik vond het dan. ook altijd heel erg leuk. Ja, ik heb enorm veel plezier altijd gehad. aan mijn werk. Ja. ja. ja hebt, daarbij ook... heb ik natuurlijk ook uh, het geluk gehad. Uh, dat ik mijn werk kon, kon delen. ook met, uh, met topsporters. Mm -hmm. Want je hebt net uh, Wim Bouchel uh, aan de lijn gehad. Ja, die, die connectie die, die gaat naar jou ook toe, hè? naar de sport Judo Bond. Ja, ik heb uh, meer dan tien jaar uh, ook de, de, de selecties, de heren-selecties van uh, de Judo Bond en ook de dames-selecties begeleid naar uh, allerlei toernooien over de hele wereld. En, en, en ook uh, één keer heb ik hun begeleid naar de Olympische Spelen. Uh, daarvoor heb ik uh, meer dan twintig uh, jaar het Nederlands Rondon-team begeleid. Die heb ik drie keer ook naar de Olympische Spelen mogen begeleiden. Dus Zijn dat... Het combineren van het werken hier in Zandvoort in de praktijk en het combineren met sporters, dat, dat was ontzettend leuk. Hoe, ja. hoe kom je daar zo bij, uh, bij, die, uh, bij, bij die judobond en bij die, uh, die honkbalbond om daar... Uh, ja, dat, dat is deels uh, geluk dat je, toen ik uh, geslaagd was voor mijn uh, fysiotherapie diploma ik had de eerste academie voor lichamelijke oefening gedaan, dus ik, mm -hmm. ik werk op school in, uh, in Haarlem. En uh, toen ben ik fysiotherapie gaan studeren. Uh, toen ik daarvoor geslaagd was, kwam, ben ik gaan werken in Haarlem. Uh, uh, er was ook een jonge collega. En uh, die zat toen bij de Hongbalbond. En die heeft mij ook uh, bij de Hongbalbond uh, gehaald, zeg maar. Heb ik eerst zes jaar het Nederlands B-team uh, begeleid. Want hij zat bij het A-team. En toen stopte hij ermee. En toen uh, werd ik gevraagd om het A-team te begeleiden. Dus het is deels uh, geluk dat je er zo in rolt. Aan okay. de andere kant moet je natuurlijk ook wel. Uh, I Iets kunnen leveren. Ja, ja. ja. Nou ja, dat mag je best zeggen. Want uh, uh, je haalt het dan uh, inderdaad de Judo met, met Wim en jij in, uh, in, de, in de Judo en de honkbal. Uh, ja. Je rolt daar niet in, je moet ervoor gevraagd worden, dus dan moet je wel wat kunnen. Ja, ja, ja zeker. En, en, en Wim heeft natuurlijk zijn sporen verdiend, uh, met name op het scheidsrechtersvlak. Uh, ...heeft hij ook uh, Olympische Spelen gehaald. En later, dat vertelde hij ook, zat hij in de topsportcommissie. en Als ik terugkwam van een, van een reis met judokas en wat de medailles gehaald... ...dan stond hij altijd op Schiphol uh, met bloemen voor iedereen. dus Ja, het uh, was wel grappig dat ik dat net weer hoorde. Ja, dat die, uh, nou, het is ja. toch een, uh, een programma van dwarsverbanden... ...want ik heb net ook met de Rotary gesproken. En daar ben jij ja. ook nog uh, voorzitter van geweest, toch? Ja, dat ben ik. Uh, je hebt met Jan Dirk gesproken, dacht ik. Uh, ja. Ja, nou, en voor Jan Dirk uh, ben ik een jaar voorzitter geweest, ja. ja omdat hij het uh, twee jaar doet en jij hebt het een jaar gedaan. En, uh... Ja, het is normaal dat je het een jaar doet. Mm -hmm. Maar omdat hij, uh, ja, hij heeft eigenlijk een, uh, hij nog steeds een heel vervelende job. Want door de corona ligt het hele gebeuren ligt stil natuurlijk. Ja. En, en, dus vorig jaar hebben we gezegd van, uh, Jan Dirk, uh, doe nog maar een jaar. <laughs> Misschien dat het wat leuker wordt. Nu, zorg ja. maar dat het goed komt. <laughs> maar dat, is niet leuk worden, nee. Nee. En dat vind ik niet leuke woorden, En dat vind ik wel heel jammer geworden, ja. ja, ja. Hey, an, ik, uh, ik wil nog even terug naar het begin, want uh, uh, het is natuurlijk al een, een, een, een hele een tijd geleden dat je in Zandvoort uh, begonnen bent. En het verhaal dat, uh, dat ja. je een stukje grond had, enzovoort, enzovoort. Uh, ja. Was visio toen nog heel erg klein? Uh, nou, het, het, het uh, begon wel enorm uh, te groeien toen. Uh, je had heel vroeger hier, uh, en dat is wel een heel oude dus natuurlijk nog wel weten, uh, had je meneer Van Bachei, uh, die was gymnastiek leraar op uh, de gettenbach mavo Murlo heette het toen nog, uh, die was ook heel masseur En... Uh, daaruit voortvloeiende kwamen later de fysiotherapeuten, dan kwam het stuk fysiotechniek erbij, dat is het, het werken met apparatuur zoals uh, ultrgeluidtherapie, uh, elektrotherapie, uh, noem maar op. En toen kwamen de fysiotherapeuten, dat, dat begon toch zo'n beetje in de eind zestige jaren, en de geest zeventig jaren, een enorme groei te krijgen. Ja. En, uh, toen ik eh, zeg maar de Academie van lichamelijke Opvoeding gedaan had, daarna in mijn diensttijd, zei ook een uh, gymnastiek die bij mijn dienst zat, die werd afgekeurd en die zegt ik ga nog fysiotherapie studeren, toen dacht ik dat was eigenlijk wel leuk om dat uh, te combineren. Mm -hmm. En uh, <clears throat> dat heb ik toen gedaan en toen had je inmiddels al wel twee praktijken hier in Zandvoort. Dat was uh, meneer Wilmsen en Sjaak uh, Overbeland. En toen uh, zijn Kees Bruin en ik hier toch een derde praktijk begonnen. En toen heeft meneer van PG gezegd, nou dan stop ik ermee. was toen al aardig op leeftijd en, en die had nog een klein stukje praktijk. Uh, en dat hebben wij overgenomen. En wij zijn toen uh, eerst gestart in een winkelpand op de passage. Om te kijken of het uh, ja, levensvatbaar was, een, een praktijk erbij. En we hadden al de toezegging van de gemeente voor een stukje grond. Ja, in Noord, bij het winkelcentrum. Nou, heel snel bleek al dat. Uh, ja, we zaten gelijk bomvol. Uh, toen zijn we dus ook mede op verzoek ook van de gemeente snel gaan bouwen. Mm -hmm. En in november 1979 zijn we toen uh, gestart uh, in de Pasteurstraat in Noord. En daar hebben we tot uh, 2013. Uh, hebben we daar eigenlijk een heel goed lopende praktijk gehad. Ja, die, en, uh, die barst ook een beetje uit zijn voegen. Uh, ja, die barst al heel lang uit zijn voegen. Ja. ja dus, dat miste met name een, een, een goede oefenzaal, want het oefenen, dat, uh, vroeger was het eigenlijk meer een uh, passief gebeuren. De, de patiënten werden behandeld, uh, kregen wel wat oefeningen mee voor thuis. Maar later, uh, via het is het ontwikkeld tot, tot veel meer oefenen, dat de mensen steeds meer getraind worden. Dus we misten die oefenruimte en daar zijn we jarenlang mee bezig geweest om dat uh, te realiseren. We hebben hele mooie plannen gehad. Het mooiste plan is jammer genoeg nooit doorgegaan. Nee? Tot... En wat, was dat een, een heel eigen gebouw? Nou, dat was eigenlijk een heel groot uh, gezondheidscentrum. Wat we, we hadden een stuk grond op het oog. Mm -hmm. Het oude BMZ-terrein naast uh, de Corderex. Ja. En dat hadden we samen met uh, huisartsen, tandarts, Koor uh, van de Geest met zijn sportschool, de apotheek, uh, psychologen, verloskundigen hadden wij al contacten gelegd en iedereen was heel enthousiast en uh, wilde daar dat uh, gezondheidscentrum uh, realiseren, maar de toenmalige wethouder wilde graag dat we in het centrum van uh, Noord zouden gaan bouwen tegenover de Fomar. Mm -hmm. Dus toen moesten daar al die winkels en die woningen die moesten daar uh, uitgekocht worden en dat, dat werd een veel te dure onderneming. Ja, ja. Dus dat is toen uh, jammer genoeg na jarenlang uh, vergaderen en praten niet, uh, niet doorgegaan. Nou, in, het, uh, maar... in, in het verlengde daarvan hebben jullie nu dan uh, het oude EMM-gebouw uh, kunnen ja, betreden... Ja, samen ja, met, ja. met, op, op voorspraak van de tandarts ook een beetje, hè? Met, uh, nou, ja, Bert met allemaal... zat toen ook al uh, bij die groep waar mm -hmm. ik uh, het net over had. Dus uh, toen, uh, Ik werd toen geteerd door een oud-werknemer van, uh, van de EMM, Jan van Babelgem. Hij zegt het, uh, dat... Het is bijna leeg. Hij zegt, uh, er wordt uh, ja, bijna niet meer gebruikt. Zes mensen zitten er nog te bij geïnformeerd. Of, uh, uh, het was toen inmiddels van de kei of die het wilde verkopen, maar die wilde eerst niet. Maar na een jaar, toen, uh, toen hingen ze toch aan de bel dat ze het uh, wel kwijt wilden. En toen zijn we er samen met Bert Bouwman. Bert heeft het uh, pand gekocht. En uh, de huisartsenpartij van uh, het beter is die wilde graag een dependantie in Noord. Uh, die drie praktijken zijn daarin uh, gaan starten. En ik moet zeggen, het is, ik vind het sowieso een prachtig gebouw. En, uh, er zitten drie hele goede praktijken in. Dus het is uh, ja, eigenlijk ook een, een heel mooi gezondheidscentrum in het klein dan. Ja, dat die, uh, die, die opmerking wou ik ook wel maken. En, en werkt dat ook echt, zo, die, die combinatie met z'n allen in, in, in één gebouw? Ja, en, en met name voor uh, fysiotherapie en huisartsen Mensen worden uh, door een huisarts eerder uh, verwezen... naar een fysiotherapeut en naar een tandarts natuurlijk. Dus <laughs> ja. die combinatie voor... Hey, als je kaakpijn hebt. Ja, nou goed, dat kan een keer gebeuren. ja, Maar het komt ook meer voor dat mensen met rugpijn... nekpijn, ja. schouderproblemen... Een soort, naar een huisarts gaan. En, uh, ik, ik vond dat ideaal. En, uh, en zeker... Al, we hadden altijd al goede contacten met uh, de huisarts in Zandvoort. Maar zeker ook met de praktijk... Uh, een van waar Peter als paardenkoper natuurlijk oh, al hè? van oudsher uh, de, de drijvende kracht is. De dokter, die, dokter van is, ja. En die zaten wij uh, naast elkaar met de kamer. Dus als je een, een probleem hebt, dan uh, klop je even op de deur van God, wil jij even kijken? Ja. Wil jij je mening geven? Dus we hebben daar, uh, ik heb daar heerlijk uh, zeg maar gewerkt. Ja, ja. Nou, dat is, uh, dat is goed. En nu uh, in rusten. Uh, ja. Helaas uh, uh, wordt er niet gegolfd, maar wat, wat, wat, wat zijn je plannen nu? Nou, ik, uh, het is mijn linkerhand dus, en rechts tennis ik, dus tennissen kan ik oh. blijven doen. Dus dat, uh, en, uh, ik ben van plan, als het uh, straks wat uh, mooier weer is, want ik ben niet een golfspeler die in de regen uh, gaat lopen, dan ga ik toch weer eens een poging wagen kijken of het met die, uh, met die linkerhand uh, ook kan. Nou, ja, dat, uh, dat, dat moet lukken. En, maar uh, daarom heb ik dus mijn, mijn plek in de Grijze Plaag. <laughs> en die heb ik uh, op moeten geven. Ja, ja, ja. Nou, volgens mij, als je, uh, als je wil, mag je zoveel lid worden bij uh, de Grijze Plaag. Dat lijkt me niet zo'n probleem. <laughs> nee, nee. <laughs> nou Maarten, ik hoop uh, een keer tegen je te spelen dan. Ja, goed, ben. Ja. En dan uh, uh, kijken we wel wat, er, uh, wat eruit komt met die pols. Uh, ik wens je in ieder geval uh, beterschap met pols. Ik hoop dat, uh, dat je geen visio nodig hebt. Maar dat je dat gewoon allemaal zelf uh, kan doen. Ja, het gaat redelijk nu. Ja. Oké. Okay. Hey, bedankt voor je tijd. Goed ben. En, uh, en we zien elkaar. Dankjewel. We komen elkaar uit tegen. Ja. Dankjewel. Dag. Dag. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. Is Zandvoort.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 Zeggen dat dit liedje ongeveer 14 dagen te laat komt, want het is gedaan door het Snow Patrol. Shut your eyes. En uh, Marcel Buscher uit uh, het centrum R uh, van Rabbel, bekend, maar ook van Koninklijke Horica Nederland, afdeling Zandvoort. Gaan we even mee praten over twee dingen die gebeurd zijn deze week. Marcel, goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag, Ben. <laughs> ja, je had het net ook al door, hè? Ja, ja, ja. <laughs> uh, Marcel, uh, deze week. Uh, is er gesproken uh, met zandvoort Beyond? Klopt. En daar, uh, daar was jij ook aanwezig. Ben je daar wat wijzer geworden? Uh, ben ik daar wat wijzer van geworden? Ja, zeker. Ik bedoel... het uh, is een andere leeftijd waarop op het, uh, de side events Want daar praten we dan in principe ja. uh, over. Dus de site-events uh, voor dit jaar staan er anders in dan vorig jaar. Vorig jaar hebben we Gielissen. Uh, dit jaar hebben we een... Heuf. Ja, de voorzitter die onder andere in Assen de touwtjes in handen heeft. En er ligt veel meer bij de ondernemers en bij de ondernemers qua mogelijkheden dan dat vorig jaar was. En dus ja, wij zijn er wijze van geworden. Eh, letterlijk en figuurlijk denk ik. Nou, die, er is een hoop uh... informatie toegekomen en, en we, we, we kunnen meer. Er wordt meer aan ons gevraagd. Dus dat is voor, een, voor de ondernemers is dat positief. Ja, de, opsteker was, de insteker was eigenlijk uh, de Zandvoortse ondernemers gaan voor. Dus ja, iedereen die wat wil, die, uh, die kan zijn plan indienen. Uh, ja. heb, heb je het idee dat er uh, ook echt op gereageerd gaat worden? Um, ja, wat ons betreft wel natuurlijk. Qua horeca. Ik bedoel, uh, qua invulling van de pleinen en uh, dergelijke, de Haltestraat. Ja, daar, daar wordt wel zeker uh, gehoor aan gegeven. Kijk, ik kom... In dat plannetje toch weer een bekend ding tegen, hè? zoals het Ontbijtplein, dat was, uh, dat was de vorig jaar ook al. De Haldesraat, uh, feesten Hollandse Muziek, een DJ op uh, Raadhuisplein, dat zijn allemaal plannen die er vorig jaar ook al stonden. Klopt, alleen zal nu op een andere basis worden ingevuld, omdat we er zelf uh, wat meer uh, invulling aan kunnen geven in overleg met de Stichting. En voorheen werd er eigenlijk meer ook, uh, ja, niet alleen eerst in Antwoord, maar vooral ook ook buiten zand wordt gekeken en uh, er is niet heel veel veranderd qua uh, organisatie uh, of qua invulling. Mm -hmm. zeg maar. Want ja de plannen die er liggen, ja, het is natuurlijk ook zonde om het allemaal op de schop te gaan gooien en het wiel opnieuw uit te vinden terwijl we eigenlijk <laughs> het eerste wiel nog niet eens hebben zien draaien. Hey. <laughs> Het maar wel even uh, uh, mulle eens weer, hè, als we het over wielen hebben. Ja, uh, bijvoorbeeld uh, uh, de DJ op het Raadhuisplein, één e onderdeel van, uh, uh, van het grotere plan. Zou de stichting ZEP daar nog wat, uh, wat mee kunnen? Nou, dat zou een optie zijn, absoluut. Ik bedoel, We moeten met ZEP nog even bij elkaar zitten. Van, de plannen die er vorig jaar lagen, die uh, gelden natuurlijk ook nog steeds voor, Z voor ZEP. Dus daar is zeker een invulling voor uh, mogelijk. Maar nogmaals, daar moeten we gewoon nog even naar kijken. SEP is nog niet bij elkaar geweest op die manier. Dus, uh, maar goed, over SEP, daar hebben we een uh, voorzitter voor. Dus die heeft daar een, uh, een programma voor. En daar kan ik niet al te veel uh, op vooruit lopen natuurlijk, hoe dat er precies gaat uitzien. Nee, ik, ik, ik kom daarop omdat uh, de stichting SEP, de, de Zandvoort evenementenplatform uh, ook de, de muziekfeesten deed enzovoort enzovoort. En die wilden zeker betrokken bij, uh, bij, bij dit uh, plan. En uh, ik heb ook begrepen dat uh, alle plannetjes al 8 maart ongeveer ingediend moeten worden. Nou, dan heb je nog anderhalve week. Klopt. Dus uh, de planning is ook om... Uh, tenminste, het plan van Sep zoals het vorig jaar ligt, ligt het er natuurlijk weer klaar. Ja. Uh, moet wel opnieuw ingediend worden, had ik begrepen. Ja, maar goed, daarom uh, zullen wij ook een uh, deze dagen ter tafel zitten... om uh, te kijken hoe we dat precies gaan invullen. Ja. Maar nogmaals, uh, <hé> ik vervul daar niet... Uh, ik ben wel een, een bestuurslid van Horeca Nederland. Uh, Zep is... Ja. Ja, we hebben een andere voorzitter voor. Dus ja, ja uh, prima. We, uh, daar gaan we binnenkort mee aan de, ta aan de tafel. En daar gaan we binnenkort mee aan de bak. Ja, dat is maar duizend... de tafel voor 8 maart... Uh, zeker uh, moeten gebeuren, absoluut. Had jij al een plan ingediend voor het Kerkplein? Niet echt een plan. Um, Kerkplein blijft bij de uh, buiten het ja, evenementen gebeuren eigenlijk, ook vanwege de ruimte. Mm -hmm. We hebben er natuurlijk niet echt de ruimte om iets heel groot neer te zetten, want het blijft natuurlijk best wel een, een doorloopplein om het zo te zeggen. Uh, wel, qua uitstraling uh, in de zaak, met de zaak, voor de zaak, uh, noem maar op. Maar we hebben nog niet echt een, uh, een plan wat we gaan doen qua... Uh, het, het zal niet, geen evenementenplein worden, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, dus alle ondernemers... Dus qua, aankleding, ja. dus qua al... aankleding zullen wij wel aan, aanhaken. Hoef je niet veel oh, ja. te doen. Sorry? Hoef jij niet zoveel te doen. Nou, dat wil ik niet zeggen. <laughs> nee, eh. Um, Nee, ja, het klinkt wel stom, maar ik sta nu toevallig ergens in een, in een formulezaak ook weer... om te kijken van hoe kunnen we de zaak nog mooier aankleden. Dus ja, ik heb het op een andere manier wel druk met de formule 1. Ja, ja nou, ik, uh, ik, ik denk dat het bij jou zeker allemaal wel goed komt. Want er, er hangt van alles, er is van alles. Uh, de, de bandjes liggen voor de zaak. Uh, dat komt wel goed. Hey, um, deze week heeft Koninklijke Horeca Nederland ook een meeting gehad over... Uh, wat, wat moeten we nou met mensen die wel opengaan en niet opengaan? Was je aanwezig bij die meeting? Nee. Heb je wel... Uh, de? de, de... Uh, dat is over het algemeen op het strand. Tenminste, de, uh, wel opengaan niet opengaan... Die meeting, maar is niet specifiek voor wordt Denk ik dat je bedoelt, of wel? Nee, het is een landelijke meeting geweest. Ja. Nee, de, bij die landelijke meeting ben ik niet aanwezig geweest. Ehm... Uh, Waarom niet? We hebben het zelf ook nog best wel druk. Het is een mooie, het is vakantieperiode. Dus, nou, wat blijkt dus in de vakantieperiode? Dat er uh, een hoop mensen op vakantie zijn, maar niet weg kunnen. Of tenminste mm -hmm. vakantie hebben en niet weg mm -hmm. kunnen. Waardoor uh, een vondelpark vol loopt. En we hebben allemaal een beetje kunnen zien wat er gebeurd is de afgelopen periode. Ja, nou, het stra het is, dus strand loopt een... ook vol. Sorry? Het strand loopt ook vol. Het strand loopt zeker vol. En daar is natuurlijk ook wel een beetje op geanticipeerd. En er wordt ook op, op geanticipeerd en er wordt ook in de gaten gehouden. Uh, hoe gaan we daarmee om? Dat is wel een beetje het idee van wat kunnen we doen. Open gaan zijn wij geen voorstander van. En er zijn een aantal, tenminste door de media wordt het gebracht, dat er heel veel afdelingen van Horeca Nederland zijn die wel. ...in die uh, positie zitten en zeggen van... ...we gaan onze leden oproepen om open te gaan. Mm, daar zijn wel wat twijfels over. Mm -hmm. Ik, um, aan de ene kant... Het, is ...het zit heel veel kwaad bloed wat er gebeurd is. En dat is logisch. De mensen, als je een Vondenpark ziet, als je een volle stranden ziet... ...dan denkt iedereen van... ...joh, gooi die terras open. Daar zijn we het mm -hmm. helemaal mee eens. Want dan kun geef je de mensen een stoel, je geeft ze de plek... ...je geeft ze de ruimte en je geeft ze aandacht. En ze, komen, ze kunnen doen waarvoor ze komen. Alleen wat is de andere kant, er zijn ook horecazaken die hebben geen tras. Het um, is natuurlijk een beetje oneerlijk om te zeggen van jullie hebben wel tras. Als je mij om mijn hart kijkt, zakelijk gezien. Zeg ik, mm -hmm. ik zou het super vinden, 75% van mijn overzet verdien ik buiten. Alleen het is nu wel februari ook. Dus je moet ook heel realistisch zijn. We hebben nu net een mooie week achter de rug, maar volgende week kan het wel weer, weer omslaan. En dan zijn we helemaal niet geïnteresseerd meer om het terras te doen. <laughs> en als het vijf dagen regent, loopt er niemand op straat en is er niemand in zand voor te vinden. Dus dan is het maar een tijdelijke aard en wat ga je daarmee op je hals halen. Dus dat zijn een beetje de ideeën en de gedachtes. En dus, ja, het prikt aan alle kanten. Ik bedoel, welk kant je ook gaat, Het zal goed doen het zal niet goed doen. Uh, wij hebben gewoon besloten van, uh, we steunen het niet in ieder geval. Hmm. En als de mensen ondernemers zijn die zeggen van, ik ga wel op dienst het matras buiten zetten. Prima, dat moeten ze doen. Dat, ze zijn daar vrij in. Uh, gaan ze het ook nog exporteren? Dan moeten ze dat ook zelf weten. Maar ja, er zitten gewoon wat consequenties. Er Zit, zitten wel wat risico's aan, ja. Ja, dus en als iemand daartoe bereid is om die risico's te nemen, ja, wij gaan het je niet toeroepen van doe dat vooral. Nou, nee, je, zal, je zal, ongetwijfeld gisteren ook uh, de mail gekregen hebben van uh, veiligheid Zandvoort hè? en uh, daarin de brief van de burgemeester. Wat vind je daarvan? En om voor de duidelijkheid de brief van de burgemeester die uh, die somt een aantal dingen op die afgelopen weekenden gebeurd zijn en dat daar eventueel uh, uh, maatregelen op gaan volgen? Ja, uh, wel terecht, denk ik. Tenminste, laten we wel weten. Uh, we hebben gewoon met dingen te maken en of we het leuk vinden of niet leuk vinden. Ik, ik ben ook ondernemer en als je me diep in mijn hart kijkt, ik, ik wil gewoon het liefst aan het werk. Ik wil gewoon mijn ding doen waar ik goed in ben en dat is gewoon mijn, mijn mensen bedienen, gastvrij zijn en noem maar op. Dat wordt je nu ontnomen en niet zozeer alleen door de overheid, maar gewoon door de, door de situatie waarin we verkeren met z'n allen. En dan moet beslissingen ingenomen genomen worden. En als er regels daarvoor opgesteld worden... dan dient men zich ook aan die regels te houden. En dus dat daar aan de ene kant de randjes opgezocht worden... kan ik ook me heel goed voorstellen. En als er overheen gegaan wordt, kan ik me ook voorstellen. Want ik rijd zelf ook wel eens een keer door een rood stoplicht. Ja, dan weet je dat je een bekeuring kan krijgen. Ja. En of je, dit is geen rood stoplicht. Maar ja als je de regels overtreedt, dan weet je gewoon dat je... Um, niet goed <laughs> bezig bent. Dat je toch die bekeuring ja. krijgt. Ja, ja. dat kan. We hebben afgelopen ja. weekend eens gekeken van boven, en dan zie je toch op zo'n terras zo'n 200, 300 man staan. Dan is het wel moeilijk om weg te sturen? Ja, de, maar dat zouden we wat eerder moeten beginnen. En misschien uh, ja. kijken. Van, en, maar daar gaan we ook weer over discussiëren, natuurlijk. Of uh, over uh, brainstormen. Mm -hmm. Van hoe kunnen we dan wel op een veilige manier. Moeten we Sandwich misschien wel weer gaan afsluiten? Ik denk. Ja. Misschien is daar of deels van de parkeerplaats weer dichtgooien. Ja. Maar of dat de oplossingen is en zijn. Weet ik niet. Ik bedoel, er zijn ook mensen die dan. Als je het wel dichtgooit, komen met scooter. Die nemen ook ja. boxjes met geluid mee. Ja, ja, ja. Uh, ik denk dat dit. We zijn er toe ondertussen wel een klein beetje gewend aan de omstandigheden waarin we leven. We willen het niet en we willen ook zo snel mogelijk weer terug naar de oude situatie. Alleen uh, ik denk dat dit mooie weer ook net even te vroeg kwam om goed voorbereid hier tegenaan te gaan. En dat we hierdoor gewoon overvallen zijn. Nou, dan gaan we het uh, de komende periode wel zien. Ik uh, wens je veel uh, sterkte met allerlei overleggen die nu gaan komen. Ook, uh, die zullen er zeker zijn, ja. Ook, en uh, er hopelijk ook weer wat moois uit gaan komen. Ja, dat hopen we met z'n allen ook. En uh, zeker op het, uh, op het Kerkplein en de dingen die jij nog doet voor uh, Koninklijke Horeca Nederland. Uh, het was goed om even met je te praten. En uh, nou, tot ziens zou ik maar zeggen. Ja, nou, ik hoop dat we heel snel weer gewoon, als we een keer uitgenodigd worden, weer aan tafel kunnen zitten. En uh, elkaar ook aan kunnen kijken ja. in plaats van het telefoon te doen. Want dat werkt <laughs> Ja, <het> prettig, <laughs> nou, Je bent ja. altijd uh, welkom om hier uh, ook in de studio op anderhalve meter een keer te komen zitten, als je dat leuk vindt. En dan uh, spreken we elkaar zeker. Marcel, bedankt. Het is goed, dankjewel. Oké, okay, nou we gaan ook uh, gelijk door met de agenda. Uh, voor mensen die een, een prik moeten halen... en uh, daarvoor uitgenodigd zijn om bijvoorbeeld naar Schiphol te gaan... als je geen vervoer hebt of uh, je zit slecht met je vervoer... dan kan je via de Plusdienst vragen om uh, uh, je heen en terug te laten brengen. En dat kost je 30 cent per kilometer en eventuele parkeerkosten... En als je de plusdienst belt, dan is dat 023 571 7373. Nou ja, dit uh, telefoonnummer komt nog wel een paar keer voor. Want bij pluspunt uh, kan je blijven bellen. En ook bijvoorbeeld als je een wandelingetje wil maken met iemand... of uh, je kan zelfs de sport naar je toe halen... dan komt iemand van uh, sport naar jou toe... en die gaat met de hele flat of met het hele plein uh, sporten... En als je dat wil, moet je ook pluspunt bellen 5740330. De belbus die, uh, heeft hetzelfde telefoonnummer als de plusdienst. En dat is 5717373. Als de jeugd zich verveelt of wil even chillen... of met uh, huiswerk of sporten uh, bezig te zijn, dan kan dat ook. Maar dan moet je wel eerst even Marieke bellen, want uh, vol is vol. En dat is, Marieke is 0636... 300809. Dat is de blauwe tram. Er is uh, dinsdag 9 maart, dat is eigenlijk de volgende week dinsdag al, een, uh, een meeting over Denk mee over Zandvoort in 2040. Samen met uh, inwoners en de ondernemers en ook een aantal maatschappelijke ondernemers uh, moet Zandvoort toch een omgevingsvisie uh, produceren tot richting 2040. En daar kan uh, online meegepraat worden. Dat is dus dinsdag 9 maart. Van half acht s avonds tot 9 uur s avonds. En er worden naar een aantal thema's gekeken. Ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit. En uh, als je dat wil, dan moet je je opgeven. En dat kan bij uh, het volgende e-mailadres. omgevingsvisie.zandvoort.nl uh, Daar kan je dus opgeven. En dan word je uitgenodigd voor die meeting, enzovoort, enzovoort. Wij zijn aan het einde gekomen van Goedemorgen en inmiddels Goedemiddag Zansvoort. Jelmer, ontzettend bedankt voor de techniek. Kortdraaier en Jelmer, bedankt voor de mooie stukjes muziek. Gert van Kuik, dank voor de redactie en het volle programma. Mijn naam is Ben Zonneveld, wees voorzichtig. En ik zie jullie volgende week.